Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De verslavende functies van sociale media moeten worden verboden. Dat wil het Europees Parlement. Politici daar willen een einde aan bijvoorbeeld filmpjes... die automatisch afspelen of vinkjes die aangeven of een bericht al gelezen is. Apps zijn daardoor heel verslavend, zegt Kim van Sparretak... Europarlementariër namens GroenLinks. Zij vergelijkt Insta met een gokkast. Je scrolt naar beneden, dan... Het komen er weer nieuwe dingen, uh, ofwel iets leuks, ofwel iets niet leuks. En dat geeft je dezelfde soort dopamine als op een gokkast. En daarnaast hebben wij ook heel erg de neiging om taken af te maken als mensen. Als jij eindeloos kan doorscrollen, zonder dat je ooit een seintje krijgt in je hersenen, goh, uh, je zit hier al wel heel lang en je taak is af, ja, dan blijf je ook maar doorgaan. En zo houden ze je dus zo lang mogelijk vast op die apps. De Europese politici zijn bang dat hele generaties straks niet meer zonder hun smartphone en social media kunnen. Langs de hele Nederlandse kust zit PFAS in zeeschuim op het strand. In Vlaanderen is dat ook zo. Daar kregen ouders het advies om kinderen en huisdieren niet met zeeschuim te laten spelen. Bij ons zegt het RIVM dat je voorlopig prima kan zwemmen. In Nederland en ook in andere omringende landen krijgen we meer PFAS binnen dan goed voor ons is. Ja, de logische conclusie is, als je minder met zeeschuim in aanraking komt, heb je minder blootstelling. Een eigen bedrijf starten en aan geld komen is al best een heel gedoe. En vrouwelijke ondernemers blijken vaak nog eens extra moeite te moeten doen. Daarom is er nu een code ondertekend. Onder meer door banken en investeerders om de kansen van vrouwelijke ondernemers te verbeteren. Hard nodig, vertelt Priscilla aan verslaggever Harro Brouwer. Ja, ik wilde een financiering voor de inventaris die we hiermee moesten kopen toen ik mijn koopband hier kocht. En toen wilden ze heel graag weten wat mijn man voor werk deed... Dat is helemaal niet nodig om dat te weten. En was ook niet nodig boven de prognose en het jaarplan wat ik had. Wat zou je willen zeggen tegen vrouwen die denken... oh, ik wil een eigen bedrijf starten, maar als ik dit hoor? Wel gewoon doen. En praat erover. Praat erover met elkaar. Praat erover met andere vrouwelijke ondernemers. Zoek elkaar ook op. Samen kunnen we wel een financiering voor elkaar krijgen. Ik heb het ook met vrienden en familie voor elkaar gekregen. En ja, samen maken we die wereld wel beter voor vrouwelijke ondernemers.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 Dit is Kerst met ZFM. Met nu. En nu de herhaling van ZFM Kerst. Het is weer tijd voor de Jazz op ZFM van 10 tot 12 elke zondag. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. U bent normaal gewend dat ik open met een nummer van Toets Tielemans. Nou, dit was ook een nummer van Toets Tielemans. Alleen samen met Jim Hall, een fantastische gitarist. Vooral op de elektrische gitaar. Hij is precies 10 jaar geleden op 10 december 2013 overleden in New York. In ieder geval het nummer Have Yourself...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 warme klanken van een uh, klarinet, van de klarinet van Ken P. met zijn kwartet uh, van het album When You Wish, Upon A Star en het nummer was I Wish On The Moon. En daarvoor horen jullie een beetje, ook wel mainstream jazz, maar van een uh, Lenny Tristano, ook een Amerikaanse uh, jazz een pianist. En het uh, was dan een beetje uh, na het uh, improvisatie jazz toe. Superleuk, hartstikke mooi.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 When she's gone Goodbye again And if you find a love like mine Just now and then go wrong, perhaps you see, you're meant for me, so I'll be around, when she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 I mm -hmm.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 En daarna heeft ze op datzelfde album ook een nummer Claire D. en dat heeft ze met het Nederlandse metropoldakorset opgenomen. Echt ook super mooie lichte stem, jonge jonge, hoe zeg je dat? Muzicien, een vocaliste, 1978 geboren. Dus jazz leeft echt wel onder de hedendaagse mensen. En daarom ook dit nummer van Emily Claire Barlow, Se Zibon.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 De stad, de straat, de straat, de de straat, de Guité dans ses yeux Un espoir merveilleux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 dus hij heeft een prachtige, mooie, lichte stem. Ik zou zeggen, geniet van deze mooie klank van Mara Andrada. En het nummer heet Comptile en Plus Va. Als ik het goed uitspreek. Mondos et billets, de rigueur, intrigues en flammées. Zoals s'il en pleve. Devant ma porte, prétendants et je premiers. Si Zoals Nu et de diamant sur mon chevet comme si nous pleuvait des présents chaque jour comme si l'on pleuvait de l'amour comme si l'on pleuvait à toi qui me vois mignonne m'entends du genou fangeux ne prends pas garde à ma mise et sur leur jour on frange j'adis si j'étais reine et les yeux de ces messieurs personne se perd cela t'étonne. laïa laïa rose trémière et joli cœur les soirs de première j'ai si nuit de diamant poème, posé sur mon chevet si Des soupirants et des atours quand des si tu savais si des présents chaque jour comme si dans claver de l'amour j'ai un Lune mignonne tout m'est dû par un revers de fortune Voilà que j'ai tout perdu, de mémoire de mon apôtre, qui saurait dire à présent de naguère comme nul autre, je fascinais le tout venant. Tes soupirants et des atours. ont décédé, si tu savais. Tes présents chaque jour. Plus que dit, toi, non serais con. La providence et la jeunesse ne durent jamais. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, miken. Gagne ton ciel et me sois bonne. Un jour, vencel, et danser, la jeunesse ne dure jamais ça Je l'ai appris à mes dépens Donne la présent de quoi manger mignonne Gagne ton ciel et me sois bonne Ma jouvence elle m'a mignonne Continent. en natuurlijk met een fantastische Amerikaanse saxofonist... Uh, Stanley Kajetski, ook wel bekend als Stan Ketz. Stan Ketz was natuurlijk een Amerikaanse tenor vooral bekend om zijn fusion van jazz en boston nova In de jaren 60, in samenwerking met onder andere Astrid Gilberto... Uh, Gioa Gilberto, Antonio Carlos Jobin, John Johansson en Charlie Bird. Hij werd door het grote publiek en zijn, uh, door zijn collega's zeer bewonderd... Sten kon op zijn tenorsax heel gevoelig spelen. En dat noemt men ook wel mellow. Maar wat hij ook bijzonder goed kon, was super snel. En zijn klank werd al snel beroemd en bekend als het geluid, oftewel de sound. En als je het natuurlijk over Sten hebt... dan is een van zijn bekendste nummers toch wel de Curl van de Ipanina. En dat is ook een van mijn nou ja, toch wel lievelingsnummers. Vooral ook omdat ik een voorliefde voor saxofoon heb en ook wel voor...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 Je 10 to 1 against me. GFM allemaal fijne dagen en een voor